Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Militairen van het Malinese leger hebben de premier van Mali, Diara, gearresteerd. Hij probeerde naar Frankrijk te vluchten. In maart grepen islamitische radicalen de macht in een groot deel van het noorden van Mali. Daarna werd een interimregering ingesteld met Diara als premier. Een woordvoerder van de militairen heeft gezegd dat de premier het land wilde verlaten... nadat hij moeilijkheden had veroorzaakt. Diara wil een interventiemacht sturen naar de bezette gebieden om de radicalen te verjagen.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 Onderzoek door de Amerikaanse Senaat bracht in de zomer aan het licht dat de controle op verdachte geldtransacties bij HSBC ernstig tekortschoot, vooral bij transacties in Mexico. Drugskartels konden zo grote bedragen in Amerika witwassen. De Italiaanse premier Monti blijft toch aan tot de parlementsverkiezingen in februari. Hij zei dat gisteravond na een paar dagen van speculaties over een voortijdig vertrek...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 Het weer, vooral in de kustgebieden lichte winterse buien... in het binnenland ook opklaringen. Het vriest een paar graden en het kan glad zijn. Overdag veel zonnige perioden en vooral langs de kust wat winterse buitjes. Dan wordt het 1 graad in het oosten tot 4 graden aan de westkust. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Maarten Haag. Oh. Goedemorgen en welkom op deze dinsdagmorgen 11 december. Straks om half zes reizen we in focus op de wereld af naar... Papua, Indonesië en naar Mexico. En daar spreken we met Pieter van Dijk en Jacob van der Schaaf. Maar het komende half uur nog een hoop muziek. En heb jij nou een plaat waarvan je zegt... die hoort echt bij deze dag, dinsdag 11 december 2012. Omdat ik speciaal vandaag bepaalde herinneringen heb bij dit lied. Of omdat er iets aan de hand is deze dag. Dan kun je bellen 0800-1121 en dan mag je je verhaal vertellen bij de plaat. 0800-1121 als jij een plaat hebt bij deze dag. Maar We beginnen met de Stapelsingers. Respect Yourself, de stapelzingers. Een goed, uh, goed devies om deze dag mee te beginnen. En uh, iemand anders die een devies heeft, een plaat met een verhaal, dat is uh, Evelien de Lange. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom erin. Maarten was het hè? Ja, helemaal goed. Vertel, welke, welke uh. plaat moet deze dinsdag 11 december mee beginnen wat jou betreft? Nou, um, ja, nou, ik ben een uh, liefhebber van de jaren 70, 80 muziek. En uh, mijn plaat is uh, Jimmy Crouch. En de titel is I've got a name. Die zoeken we ik meteen even, en... even op. En wat zegt u? Die zoeken we meteen even op. En, en, en vertel, waarom moet deze dag daarmee beginnen? Nou ja, um, ik ben 7 uh, jaar uh, ziek geweest. En uh, ik ben sinds een jaar bolumier op mezelf... En uh, ik heb nog geen dag, uh, nachtritme, dat is een uh, rechtsverschijnsel. Ja. En uh, ik ben elke dag vroeg wakker, dus ik luister elke ochtend naar jullie programma. Ik ben lekker in mijn bed liggen uh, met een, uh, <laughs> dan... een uh, peuk en een, een kopje koffie. Dat is dan weer een, een voordeel, uh, vo een voordeel bij dan, een uh, dan heb ik zoiets van, als goed, er neem, ik ben er weer. En uh, ik ah, heb een ja. naam, ik mag er zijn. En uh, ik ga lekker mijn dag beginnen. Ja. En het is gewoon een ontzettend mooie melodieus uh, plaats. Nou, hartstikke goed. Ik zou zeggen, ik kondig hem zelf maar aan. Oké, okay, bedankt. Kan ik nu houden nu? Ja hoor, ga okay, maar. bedankt. Take the stage. Dag. Nee nee, oh, ik, verder. Oh, momentje, Evelien. Evelien, ja? ben je er nog? Je mag hem zelf aankondigen. Oh, leuk. Ja, tuurlijk. Ja. Toe maar. Neem het podium. Uh, mensen die uh, jaren zeventig muziek uh, ontzettend kunnen waarderen. Uh, dit is er eentje van Jimmy Groot. I've got a name. Dankjewel. Goedemorgen. Like a pine tree's lying in the winding road. I've got a name. I've got a name. Like a singing bird in the croaking toad. I've got a name. I've got a name.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 Bring me down the highway Bye. Een gebouwde meisje, zullen we maar zeggen. Met een prachtige stem en een prachtig liedje. People, help the people. Haar debuutalbum verscheen in november 2011. En zij, uh, zij kan vooral met covers goed uh, zich laten zien. Het begon met Skinny Love. Dat kennen we misschien wel van haar. Maar dat is eigenlijk natuurlijk het liedje van, uh, van Bon Iver. Of moeten we nou zeggen Bon Iver? Dat weet ik nooit. En uh, dit is de opvolger van die uh, succesvolle single People Help The People. Overigens een cover van de Britse indie band Gary Ghost. We gaan door met Could It Be I'm Falling In Love. Hier is David Grant met Jackie Greg Graham uit 1985 alweer. Dit is De Nacht met Maarten Hach. Dat is Dido. Ja, altijd mooi. Heerlijke is hè, toch? Fantastisch. Goed, zo meteen uh, gaan we uh, afreizen. In de, in de focus gaan we altijd de hele wereld over. En vandaag uh, naar, ja, uh, naar Papua, Indonesië... Waar, het al, uh, waar de dinsdag al ruim schoots onderweg is. En we gaan ook naar Mexico... En daar, daar is volgens mij nog maandagavond. Dat gaan we allemaal straks doen. Maar, maar eerst nog even naar Gungor. Kerst staat voor gezelligheid. Sfeer omkijken naar elkaar, maar veel belangrijker. De geboorte van Jezus. Daar is het natuurlijk allemaal mee begonnen. Daar draait het allemaal om. En aanstaande zaterdag 15 december zal er vast een klein feest worden gevierd... met de Amerikaanse worship uh, uh, folkgroep Gungor. En een fantastische band, kan ik je vertellen. Het is wat mij betreft de band van uh, 2010, 2011 en 2012. Ik heb ze van de zomer gezien op het Flevo Festival. En het is echt een genot. Die, uh, de de muzikaliteit spat er vanaf. Het swingt alle kanten uit. Het is ook voor liefhebbers van progressieve muziek echt een echte een feestje. Nou nu gaan ze zelfs een kerstoptreden doen. Komende uh, zaterdag... In, uh, in de Zuiderkerk in Amsterdam. Meer informatie vind je op de website van Noise. Hier is Gungor met This Is Not The End. Jungor, Christmas style. Klinkt lekker hoor. Goed, even naar iets heel anders. Zometeen meteen in de focus reizen we af naar Mexico. En Voordat we dat doen, uh, staan we nog even stil bij uh, uh, zangeres Jenny Rivera. Want zij... Uh, is mateloos populair in Mexico. Ze is Mexicaans-Amerikaanse zangeres. Afkomstig uh, uit Californië. Maar vooral in Mexico een grootheid. Is, zeg ik maar, ik moet zeggen was. Want zij is helaas twee dagen geleden overleden. Omgekomen bij een vliegtuigcrash. En uh, ter nagedacht is zo'n haar. En nog even genieten, om nog even te kunnen genieten van haar muziek. Is hier Jenny Rivera met Bastaya. Prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma se para Tengo que Renunciar a quererte Antes que ja no tenga remedio, si mi vida dejará tu suerte, mi camino será un cementerio. Que ah, basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a Yo como echas a la basura mi corazón lo que te doy con tanta fe es ver en ti felicidad me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego are algún día ya no te pueda recoger Zie Te Basta, ja, Jenny Rivera was dat. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en vanmorgen hebben we uh, gesprekken met Jaco van der Schaaf in Mexico... en Pieter van Dijk in Papua. Even bij jou beginnen, Jaco. Jij kende deze ja. muziek misschien wel, of niet, van Jenny Rivera? Ja, ik ken haar. Uh, het is op uh, moment erg beroemd in Mexico. Ja. Want ze zat in het programma The Voice ja, van precies, Mexico. Dat was de je... uh, jurylid. Ja. Dus, uh, en het programma was er gisteren. Dus, en ze hebben alles afgezegd, hè? Dat ja. is afgezicht en ze hebben een hele fijn schapel voor dat haar, ha haar gemaakt. De hele, sh hele show was, was omgegooid. De Hele show was omgegooid ja. en uh, al haar leerlingen die zongen mee en, uh, en was een, een van de laatste optredens was een, uh, of The Voice was een jongen uit Mex Mexicali. ja die heeft er nog een uh, kus gegeven. Oké, okay, dus In Mexicali... een laatste optreden dus dan was erg uh, heeft erg uh, aangesproken dus, uh, ja. Mexicali, dat was dus de stad waar jij woont, hè? Noorden van Mexico. In de, daar, daar oh. Ja, inderdaad, daar woon ik. Ja. En dat, je hebt dat zelf dus ook met uh, interesse gevolgd? Ja, dat was ook allemaal eigenlijk. Ja. Want ja. het, uh, het, het woordje in Mexico is erg beroemd. Is ja. En wordt uh, heel veel bekeken. En daarvoor was de jurylid en uh, dus dan uh, spreekt we erg aan. Ja, want zij is eigenlijk Amerikaans, hè? Uit Californië ja. komt ze Mexicaans-Amerikaans. Wat? Ja, ze, is, ze komt uit Californië en haar ouders komen uit Mexico. Een ja. grootheid daar en, in Mexico. Een hele grootheid, omdat het, eh, ze, spreekt, ze zingt in is een soort van Mexicaanse muziek, de banda, noemen ze dat hier. Ja. Het is echt een mannenwereld en zij is één de enige vrouw die erin zit. Zat, moeten we helaas zeggen. Dat, ja, ja zat. Ja, ja. Ja joh, eh, 43 jaar pas en nu overleden, plotseling. Ja, We, weet je trouwens, ik kan, ik, mijn Spaans is vrij slecht. Waar zong ze over? Uh, ik heb het eigenlijk niet zo goed gevolgd. Het nee. uh, zijn, zijn klassieke dat, banden dat teksten. Het echt is een echt een liefdeslied. Ja want, precies, dat het, het ik. het is Ja, microafone dus en, en zo. Ja. Dat, dus dat... ik eigenlijk, ik denk echt de laatste tijd heb ik wat gehoord over de muziek van haar gehoord. dan. Uh, ...omdat uh, de voice erg bekend was, ja. voorheen dan uh, luister je dan, echt naar nou, dat soort muziek. Maar ze staat erom bekend dat ze, dat ze haar hele hebben en houden, haar hele... met, met alle emoties zich in de muziek gooit, geloof ik, hè? Ja, ja prachtig. ze is erg emotioneel en, uh, Zoals... en, ze erg door, uh, en ze wordt erg geleid door haar emoties, dus dan, ja. Uh, ja. Ja. Ja. Goed, echt, uh... we, we kunnen gelukkig nog genieten van haar muziek op band. Ja, ja. ja okay. onder andere. Even naar uh, Pieter van Dijk op Papua. Daar spelen heel andere dingen, denk ik, Pieter. Ja, dat klopt. Ja, af, af, afgelopen zaterdag, zeg maar zo weer zaterdag ervoor. was het 61 jaar geleden dat daar uh, de Morgensterrenvlag werd gehezen. En het volkslied Haitanaku Papua werd, werd aangenomen als volkslied. Dat, uh, dat was, er, geloof ik, weer uh, die onafhankelijkheidsstrijd. Dat, dat leeft nog steeds, hè? Ja, het... Uh, het... Ja, die onafhankelijkheid die blijft steeds leven. En dan vanwege deze datum die je ook zojuist noemt, dus elk jaar december uh, lopen de spanningen op. Ja, dat kan ik me voorstellen. En merk je daar zelf ook veel van? Uh, bij ons in de stad is het vrij onrustig. Um, de afgelopen drie weken zijn denk ik vier tot vijf mensen uh, op straat uh, neergestoken. Zeg maar. Die hebben het niet overleefd. Hè? Dus de, uh, nou ja, goed... Uh, Zulke dingen die gebeuren hier regelmatig, zeg maar. Dus nu zeg ik dat één keer zo plom verloren. Maar zo is het leven hier gewoon. Um, mensen die worden dan op straat gewoon echt letterlijk neergestoken. En dan een, een tijdje later vindt iemand anders. Uh, en, dan, en dat heeft dus allemaal daarmee te maken, zeg maar. Allemaal met die onafhankelijkheidsstrijd. Ja, ja we hebben daar zelf heel weinig last van. Want dat wordt nooit gericht naar buitenlanders, naar buiten zeg maar. Naar Westelingen. Okay. Dus die, die, die agressie die, die, die zal zich niet uiten naar Westelingen. Maar ja, dit is gewoon... Uh, op dit moment is het... Um, is het erg onrustig bij ons in de stad. Ja, dat wordt vooral geuit tegen, tegenover, is het, tussen Indonesiërs en Papua's. Ja, ja, dat klopt. Want Papua, voor de goede orde, is, uh, heeft zich dus destijds onafhankelijk verklaard... maar is door Indonesië weer ingelijfd. Ja. En zo zit het ongeveer. En veel Papua's zijn in die tijd naar Nederland toegekomen. Dus ook hier in Nederland hebben we een, een behoorlijke uh, groep Papua's. Hé, hey, um, even de stap naar Mexico. Want als ik die verhalen hoor van geweld op straat... en dat is aan de orde van de dag, dat is ook een beetje mijn beeld van Mexico. En zeker daar in het, in het noorden. Klopt dat een beetje, Jacob? Uh, dat is inderdaad zo. In het noorden is het, uh, is het heel erg. Drugsoorlogen? Ik, uh, dus drugsoorlogen. Als op dit moment is het uh, wat rustiger aan het worden. Ik denk dat de nieuwe regering uh, is in het is. Ja. We zijn dus aan het afwachten, denk ik. Maar uh, verder is het, uh, wij horen dan hier dan, uh, de laatste tijd bij ons in de stad hoor je erg veel sirenes, s'nachts. Ja. Maar wat er aan de hand is, weten we niet. Nee, dat, dat wordt dus niet bekend? Uh, nee, dat wordt niet bekendgemaakt en okay. uh, toevallig had ik laatst mijn zwager erover, die zou ook weer over. Ik dat er, uh, ja, hier wordt het nooit naar buiten gebracht, of ja. hier wat aan de hand is. Maar misschien is het ook zo dat wij hier op routes zijn naar ziekenhuizen, ja. ...en naar uh, de, de politie, de staats, de staatspolitie. Ja. Die zit hier vlakbij. Mm -hmm. Dus dan hebben uh, ze de, de, de, de kantoren. Dus dan is het, hoe uh, je echt, de, de sirenes hele nachten doorgaan. Ja, maar is het, is het voor jou, uh, uh, Pieter vertelt net dat het voor hem als westeling veilig is op Papua. Hoe is dat voor jullie, uh, Jaco, met jullie gezin? Daar in Mexico, tussen de, alle drugsbendes en, en, uh, en de vluchtelingen stromen... want je woont daar bij de grens, dus dat gaat ook heen en ja, weer. Ja, de, de vluchtelingen stromen, maar verder is het hier uh, in Mexicali... je zit als... wisseling uh, zit, het... Uh, het dat ik Amerikaan ben. Omdat, uh, ik zit hier bij de Amerikaanse grens. Ja. Het, uh, voor mij is het toch altijd veilig. Dus okay. ik heb een, geen problemen. Maar verder, ja, de, de vluchtelingen, dat is een ander verhaal. Ja, vertel... We zijn in Mexicali, en Mexicali is de stad met de meeste vluchtelingen, van... in heel Mexico-Noord. Het hele noord ja. heel van Mexico. Vluchtelingen dus kampen? worden hier soms uh, drie bussen per dag teruggezet. Uit Amerika naar Uit Mexico? Uit Amerika. die ja. en, en wordt hier de grens overgezet en dan uh, blijft ze hier hangen. Dus dan heb je veel crimineel, uh, heb je... Ja, ze komen heel veel in de criminele wereld terecht omdat ze, uh, ja, er is dus geen geld ja. te ja. Dus dat is een heel groot probleem hier. Je zou zeggen de vrede op aarde is op zo'n moment uh, behoorlijk ver weg. Uh, maar met Kerst in aantocht, wat, wat, wat kun je daarmee? Want je bent Jacob, je bent evangelist, zijn link daar ja. in Mexico. Wat, wat kun je daarmee? Wat, wat doe je daarmee? Ja, ik doe dat proberen toch wel uh, naar buiten te brengen, dat wij toch uh, vrede moeten brengen, dat wij vrede, vredesvichters zijn, zegt de Bijbel. Ja. Dus dat we echt de vrede moeten brengen. Dat, is, uh, dat begint bij onszelf ja dat is gewoon het, het liefde delen met, met, met de armen. Toevallig hebben we, we gisteren een vrouw in, bij ons in de dienst, die kwam de kerk binnenlopen lopen en uh, toen vroegen we waarom waar ze vandaan komt ze kwam naar het goede kan. en ze zocht haar broer. Ja. En uh, toen zei ze waar zit hij dan? Ja, hij zat in een evangelische kerk, maar ik zit nu drie dagen ben ik hier. En ik had hem, ik had hem, uh, voordat ik hier aankwam, had ik hem aan de lijn. En maar daarna, toen hij uh, bij het zitraambusje gewoon was, belde ik hem en hij nam hem niet op. Oh. Dus uh, drie dagen zoeken, zoeken, zoeken en uh, eindelijk gisteren uh, had ze hem uh, gevonden. Ja. Yeah. Dan gevonden tussen aanhalingstekens, want ze had de vrouw gevonden waar die bij die in huis was. Oh. Die had dan naar uh, een kamer gehuurd. vuurdagen. Okay. Yeah. Ja. En die vertelde dat hij op weg naar het busstation toen een uh, auto was geraakt en was uh, overleden. Ach. Dus dan uh, probeer je toch een eerste hulp te geven. En dus hebben ze onderdak kunnen regelen voor ze en wat eten. Ja, ja. Dus dat ze de eerste dagen doorkomen, dus dan is uh, dat je de eerste hulpverlening dan. Dat is het soort werk wat je daar eigenlijk doet. Gewoon heel praktischer zijn voor de mensen in dat soort situaties. Ja. Ja, dan kun je gewoon niet anders. dan Je kan wel heel mooi het evangelie vertellen. Ja. Maar dan moet je het in praktijk eerst brengen. Ja. Dan kun je wat evangelie vertellen. Ja. Even weer naar Papua. Pieter, hoe, hoe brengen jullie vrede op aarde in zo'n zo roerige tijd? Uh, ja, dat is een goede vraag. Daar kan je heel veel antwoorden op geven. Uh, ik probeer het maar meestal zo praktisch mogelijk te doen. vanwege ja. die onrusten in de stad. Uh, uh, Eén voorbeeld van de afgelopen week... Er uh, was dus iemand uh, die was op straat dan uh, vermoord en een aantal anderen van zijn stam... Die waren in de binnenland en die vroegen aan mij of ze mee konden terug naar Nabiré met het vliegtuig. En die vrijheid hebben ze, dat is gewoon een passagiersvrijheid. Ze kunnen een ticket kopen. Want even voor de duidelijkheid: uh, jij, jij, wel... ja. jij bent piloot bij de MAF, Mission Aviation Fellowship. Jij bent een soort uh, zeggen buschauffeur. Uh, uh, uh, want jullie uh, in, daar in, in, in Papua zijn, zijn mensen erg afhankelijk van vliegvervoer. Hè? Er zijn geen wegen en zo. Ja, ja, ja, ja. Klopt. Dus die ja. mensen vliegen met jou mee, ja. vertel? Ja, ja. Nou, en die wilde dus terug naar, uh, met ons mee naar de, naar de stad, met het vliegtuig. En toen heb ik eerst een praatje met ze gehouden. Ik zeg, wat ga je dan doen? Ja, ja, er is een uh, familielid van ons, is daar vermoord. Ik zeg, wat denk je aan te gaan doen? Nou, want uh, ik, ik weet gewoon uit ervaring dat papoea's best licht ontvlambaar zijn, om het zo even te noemen. Ja. En uh, ik heb ik ze op het hart gebonden. Ik zeg, je mag met me mee naar Nader, want als je je passagiersvrijheid, ik kan je niet een ticket weigeren. Hey, maar dan kijken we bijvoorbeeld wel of ze de pijlenbogen meenemen en dat soort dingen. En die, die zou ik dan gewoon ja. weigeren. Die zou dan niet mee mogen met het vliegtuig. Pijl en en pijl en ik heb gewoon een goed, een goed kletspraakje met hun gehad. Ja. En gewoon gezegd: van nou, als er, als er zich iets voordoet, dan ga je eerst gewoon luisteren in plaats van gelijk discussiëren. En als okay. je tot de Equator wordt, dan moet je gewoon weglopen. Oh, en dat vonden ze een heel goed advies. Want daar hadden ze echt nog nooit aan nagedacht. Oh, nee? Ja, goed. Ja, dat weet je ook niet hoe dat dan zich gaat uitwerken natuurlijk. Dus dat probeer je heel praktisch te brengen. Ja, ja. Hey, maar pijlenbogen? en bogen, ze, ze, ze, zijn, ze, houden, ze houden daaraan vast? Het is, het, het, oh, is ja. niet, het is niet dat ze daar met kalasjnikovs of met uh, uh, glocks uh, rondlopen? Uh, nou, dat is dus zeg maar de traditie hier. Hoor. De papers gebruiken de pijlenbogen ook hier gewoon. Ja, nog altijd. En dat is hun, hun middel om, om zich te verdedigen, hè? wat je dus vaak bij, krijgt bij uh, bij botsingen tussen de Indonesische politie en de Papoea's dan zie je dat de politie uh, machinegeweer uh, trekt en dat nou. de Papoea's hun pijl boven trekken. Kansloos. Uh, ja. Nou, niet altijd hoor. Nee? Nee, ze kunnen daar heel goed mee omgaan. Nou ja, dat, dat geloof ik ook wel, ja. Ja, <laughs> ja dat zijn uh, spannende momenten lijkt me. Maar, ja, maar ja. ze staan dus wel open ervoor als je die suggestie aan de hand doet. Van, uh... Nou, want dat is dus vanwege het karakter van ons als Mission Aviation Fellowship. Wij hebben echt een duidelijke missievisie, uh, zeg maar. Wij, wij willen in dit land hier zijn om de mensen gewoon te proberen iets, iets anders te laten zien, zeg maar, vanuit Gods woord. En mensen weten dat. En dat kunnen ze, dat wordt bij het grootste gedeelte van de papas, wordt een man heel erg gewaardeerd. En daar staan ze erg voor open wat wij, wat wij doen, wat we denken en wat we tegen hun vertellen en wat we met hun bespreken. Dat is, dat is een mooie kans dan die je hebt, een mooie ingang. Ja. Ja. Ja. Hey, even over kerst. Kerst zit eraan te komen. En uh, ik dacht, ja, hoe wordt dat nou wereldwijd gevierd? Bijvoorbeeld bij jullie op Papua. Hoe, hoe doen de mensen dat, kerstvieren? Uh, de mensen hier uh, leven uh, vrij, uh, ze zijn behoorlijk snel tevreden met, met, uh, met datgene wat ze kunnen doen en wat ze niet kunnen doen. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat ze niet uh, zichzelf kunnen uiten in allerlei extreme activiteiten... of vakanties of, of reisjes of weet ik veel wat... Ja. Op grote cadeaus, dat zie je allemaal niet. Maar waar mensen hier enorm van genieten, is het houden van kerkdiensten met elkaar. Okay. De, de vrouwenvereniging die organiseert een kerkdienst. En er wordt gezongen, en er wordt collect opgehaald en er wordt gepreekt. En de volgende dag doet de mannenvereniging hetzelfde, in dezelfde kerk, bij dezelfde gemeente. En de dag daarna is de jeugdvereniging aan de beurt. En dus als zeg maar, kan het snel wat, wat, uh, wat uh, saai en wat herhalend overkomen. Maar de mensen hier die genieten daar enorm van. Ze kopen nieuwe kleren en dat is echt de hoogste gebeurtenis van het hele jaar. Um, ja. Daarnaast uh, is er elk jaar een traditie dat de mensen op de straat van bamboe en plastic zeilen kleine hutjes bouwen. Okay. Um, we noemen het altijd gekscherend, het loofhuttenfeest. Ja. En uh, daar gaan ze niet zelf in wonen, maar er staat een grote box in, een geluidbox, zo groot mogelijk. En dan moet zo hard mogelijk, s morgens vroeg tot s avonds laat moeten er allemaal kerstliedjes overgedraaid worden. Dus als je bij ons op dit moment over de stad... Door de stad rijdt hoor je van het ene kerstliedje naar het andere kerstliedje ga je dan. Jo, en dat dus ja. wordt alles wordt om elkaar gemengd. Uit Amerika, uit, uit uh, een, je, je noem het maar op. Het zijn christelijke liederen, seculiere liederen en alles komt er overheen. Ja, en ik, ik, ik las ook ergens uh, van je dat er ook zwarte pieten rondlopen in het kerstverhaal daar. Hoe zoekt ja, dat dat? Ja, dat klopt. Ja, je ziet hier, al, zie hier allerlei dingen. Daar, bijvoorbeeld op een klein autootje is dat dan. En dan hebben mensen zich dus gewoon als een Nederlandse zwarte piet uh, verkleed. En uh, ik weet niet of er de afgelopen keer ook nog een Sinterklaas bij zat. Um, ze halen alles op door een elkaar. En dan ook weer een grote box erbij met veel muziek en die rijdt dan ja. gewoon door de stad. En dan zwaaien die mensen er een beetje vanaf die auto en voor de rest doen ze eigenlijk niks. Ja, zo zie je dat elk land weer zijn eigen gewoontes ontwikkelt en dingen overneemt en mixt enzovoorts. Hoe is dat eigenlijk in Mexico ja, ja. Uh, Jaco? Een katholiek land natuurlijk. Een katholiek land, heel katholiek land. Maar bij ons is het uh, de dagen voor kerst. Dan hebben we dus uh, de kerstdiensten. Dus we beginnen donderdag al. Ook al. Donnerdag, donderdag is de eerste kerstdienst. Die wordt ge, geleid bij ons door de, de vrouwen. Die leiden de dienst. Die organiseren de dienst. Uh, vrijdag uh, zijn de kinderen aan de beurt. Een beetje vergelijkbaar als in die leiden de dienst. Ja. ja, maar het is gewoon diensten. Allemaal diensten. Ja. Hey, wij in Nederland hebben... En dan uh, zaterdag doen de mannen... Ja. En zondag hebben we gewone dienst. Ja, in Nederland mag je blij zijn als ze één keer met de kerst naar de kerk gaan? Ja. Nee, hier is het uh, drie, vier keer. Ja. Oké. Okay. En dan uh, 24e is de kerstavonddienst en uh, daarna zit het uh, samen komen. eten. Ja. Dan gaan we eten. Oké. En 25e okay. is het uh, uitslapen en dan uh, is het uh, gebeurd. Dan met de familie vooral samen zijn. <laughs> ik kwam met de met de hele familie. Ja, maar die kerkdiensten, die kerken zitten vol. Uh, de ene dag wel, de andere dag niet. dat okay. is uh, heel verschillend. dat is elk jaar weer afwachten. want uh, er zijn ook mensen die dus, uh, die dan uh, zijn zo druk met hun uh, eten en met nee. de familie, dan zijn, dan komen ze niet uh, naar de dienst toe. Nee. omdat je ook heel veel familie hebt, die, die dus uh, in naam verliefd zijn, maar niet uh, naar de dienst te komen. Wat, ge wat gebeurt er allemaal bij jou op rond Jaco? Oh, ik wil het over even open. <laughs> ik denk, uh, je zit ergens binnen in de stad of... Dat ja, ik werk hier nog niet in de stad. Oh wel, ja ja, precies. Ik hoor allemaal geluid daar. Uh, het, is, ja. het is bij jou nog uh, uh, maandagavond, geloof ik, hè? Ja, het is maandagavond en... Uh, ja, het is... Uh, hier gaat het leven gewoon door. Ja, s'avonds laat ook. S'avonds, avonds maandag. Ja, het is niet zo laat hier, hoor. Hoe laat? Het is uh, ongeveer uh, half, uh, het is hier even over negen. Oh, oké. Okay. Dat, dat, dat verklaart levendigheid, juist. Ja, het is helemaal vooral om dit thuis. Dan moet ik het even open voor. Juist. Goed zo. Nou, welkom thuis maar weer dan. Ja. Um, even uh, vooruitblikken. Uh, kerst ligt dus voor de deur. Um, wat ja. staat er voor jullie zelf, daar in Mexico, op het programma? Wat, wat zijn jullie van plan de komende weken? De komende weken hebben we dus uh, iedere dag, uh, iedere zondag gewoon onze normale dienst. Ja. We zijn zelf uh, druk bezig om uh, met kerstsavond, hebben we hier een, uh, noemen ze hier kerstkantaten. Mm -hmm. Dus de kinderen en uh, wat uh, vrouwen, die zijn aan het, uh, druk aan het uh, studeren. Ja. Yeah. Die gaan dat, het uh, is een soort van miniconcertje, gaan ze kerstliederen uh, met een kerstverhaal erin, uh, gaan ze uitbeelden uit en zingen. Oké. Okay. Dat is... Uh, daar zijn je, je eigen kinderen ook volop bij betrokken. Ja, gelukkig wel. Ja. En uh, op, uh, op Papua, Pieter, uh, wat ga jij samen met je vrouw Anja en je kinderen de komende weken allemaal doen? Uh, de, voor de rest van deze week staat op het programma dat uh, de zogenaamde amfibievliegtuig deze kant op komt. Yeah. Uh, daar hebben we ook een brief over geschreven. Er is een... Uh... Er is een, een bergstam herontdekt, laat ik het zo formuleren. Oh? Um, en die gaat daar dus weer heen om, uh, om de minister die daar gedaan wordt te ondersteunen. Dus het is meestal een aantal nachten, staat het vliegtuig hier, dus dan hebben we ook onze handen vol aan. Maar wacht even, wacht even. Uh, dit, week... dit, is, dit is intrigerend. Ja. Er is een bergstam herontdekt. Vertel. Ja, er zit, uh, er zit ten zuidwesten van Nabiri en ongeveer 50 minuten vliegen. Ja? Het uh, is een heel ruig gebied. Het is prachtige natuur daar. Je, ik ben er overheen geweest met een helikopter. En dan vlieg ik dus niet zelf, even om verwarring te voorkomen. Um, ja. Dus uh, toen was ik als gast was ik mee geweest om te kijken of daar een vliegstrip gebouwd zou kunnen worden. En dat kon dus gewoon niet vanwege de ruigheid van de natuur daar. Er is geen één plek waar een uh, vliegveld gebouwd zou kunnen worden. Ja. Mede daarom zijn die stammen die daarin wonen, de Wessero-mensen, die, uh, die leven nog heel erg uh, geïsoleerd. Ze zijn in de negentiger jaren één keer of twee keer bezocht door, uh, door westerlingen, door uh, okay. uh, mensen met de blanke huid. En daarna eigenlijk niet meer. Dus nu zijn we net een aantal maanden geleden, uh, is daar voor het eerst uh, dat vliegtuig van ons daar dus heen gegaan met een aantal westerlingen. En uh, ja. de ouderen konden zich nog wel uh, withuidigen herinneren, of orang merra worden dat dan hier genoemd, roodhuidigen. En uh, de jongeren dus absoluut niet. En die waren dan ook bang en zo. En, en vrouwen bleven achter in het bos toen het vliegtuig hadden landen. En alleen de mannen okay. van de stam kwamen naar voren. En we praten echt over uh, juli 2012 dat dit gebeurde. Echt? En uh, er, zijn dus, zeg maar, er is nu een, een missionsteam daarheen gegaan. Om, uh, om ja, gewoon bij die mensen daar te wonen en te mm. leven. En, en te kijken hoe ze het zendingswerk daar vorm gaan geven. En die mm. zijn dus... Ja, hoe zeg je dat? Ze zijn zwaar afhankelijk van het vliegtuig van MAF bij ons. Want er is geen andere manier in of uit die, die plek daar. Nou ja, laat ik niet zeggen geen. Uh, het kost je ongeveer vier weken als je het dan lopend zou moeten doen. Door de jungle. Ja, om ja. het niet te doen eigenlijk. En wat, wat, wat, wat nee. een totaal andere wereld zeg. Ik kan me daar zo, zo weinig voorstelling bij maken. Maar uh, dat, dat is de wereld waar jij dus eigenlijk dagelijks in, in rondwandelt en rondvliegt. Ja, dat klopt. Ja, de mensen daar bij, bij, bij de, bij de mensen daar zijn nog geen, uh, bijvoorbeeld ijzer en staal en dat soort dingen, die zijn daar helemaal nog niet ingeburgerd. Ze kennen het inmiddels al wel, want ze hebben natuurlijk het vliegtuig gezien en in de negentigerjaren jaren zijn ze wel vaker in aanraking geweest. Maar als je daar zo'n huis bekijkt van die mensen, dat hangt allemaal echt van bamboe en lianen aan elkaar vastgemaakt. Uh, mensen zelf die hebben van een bepaalde boomschors. Maken ze uh, kleding om hun uh, schaamte delen te bedekken? En dat is eigenlijk alles wat ze hebben daar. Ze gebruiken daar geen andere soort kleding. Ja, oké. Okay. Ja. Ik zag ook nog een mooie foto uh, op internet van het Sing Sing Festival. Zeg ik dat goed? Uh, uh, uh, moet je even uh, denken, moet je, je even helpen herinneren. Welke uh, Sing Sing, de Sing Sing rituelen was ook onlangs. En heb ik het over uh, dus van, uh, van het weekend. De tribes of Papua New Guinea are renowned for their intricate and colorful Sing Sing rituals. Worden gezichten okay, yep. beschilderd en veren tooien op en zo? Dat zijn ja. de, de rituelen die ook in de maand december erbij horen? Ja, in de maand december. We hebben er ongeveer. Uh, ja, dan moet ik eigenlijk eerlijk zeggen. De laatste die ik gezien heb is alweer drie weken geleden hoor. Maar dan komt er een okay. optocht langs. En dat doen ze meestal op de zondagmorgen, want dat is zeg maar een vrije dag. En dan hoor je om een uur of zes hoor je trommels op de straat. En dan, uh, dan kijk je. En dan is er een hele optocht met allemaal verklede tapo's. En die doen dansen en, en liederen zingen. Ja. En ik denk, ik denk dat dat het is waar je nu aan uh, reguleert. Ja, dat vermoed ik ook. <laughs> ja. Goed, nog even terug naar Mexico. Jaco, um, jullie land heeft een nieuwe president. Ik geloof per januari? Peen pe december. Pe oh, nu, nu dus al. Ja, per hij. december is hij, uh, al aangetreden. Is hij begonnen. Wat, ver... Wat verwachten jullie van hem? Want het land is natuurlijk al jaren in die, in die moeizame drugsoorlog verzeild geraakt. Nee. En dat, nee, uh, daar uh... heeft Felipe Calderon niet zoveel aan kunnen doen? Nee, Felipe Calderon heeft de oorlog verklaard. Ja, die heeft de harde, hand, uh, de harde hand koos hij voor, hè? Hij heeft de harde hand daaraan gegeven, want hij wil einde maken aan de corruptie. En deze president wil ook een einde maken. Dus hij heeft een pakt gesloten met allerlei uh, groepen partijen. Politieke ja. partijen. Dus uh, daar, is hij, uh, daar is hij mee bezig. En verder heeft hij in zijn regering heeft hij dus gekeken naar de mensen. En wat hij dus uh, erg uh, naar kijk, kijkt naar de mensen hun, uh, wat zij kunnen. Ja. Dus hij heeft niet gekeken naar zijn partij. Dus hij heeft mensen zoals van de PAN, als de PRD, ja. in zijn regering zitten. Een brede coalitie. Heeft, uh, een hele brede coalitie heeft hij voor gekozen. En dat zorgt meestal voor daadkracht, hè? want dan krijg je veel partijen mee. Ja, dat, is, dat denk ik wel en uh, al zijn er groeperingen die er niet mee eens zijn, onder andere uh, een, uh, een van de kandidaten die toen PZ-kandidaat was. Nee. Maar Frederik uh, heeft de grootste reden van het land heeft, heeft heel veel hoop. Nee. Dus we kijken, we kijken wel en hij heeft uh, advies ingewonnen bij de, zeg maar ja. de bekendste politie van de wereld in een Colombia die toen uh, erg de drugswereld heeft aangepakt in Colombia. Ja. heeft een adviseur erbij genomen, dus hij is erg uh, goed bezig. Nou, we, we volgen het uh, hier in Nederland ook met enige regelmaat, met grote interesse. Ik ben ook. Goed zo. Papua staat iets minder op ons netvlies, Jaco. Helaas ja. misschien. Tot, tot verdriet misschien van de Papua's in Nederland. Mm -hmm. Maar uh, blij jullie vanmorgen voor even gesproken te hebben. We zijn er helemaal bij over Mexico en Papua. Oké. Okay. Dank voor deze dinsdag. Graag gedaan. Pieter van Dijk in Papua en Jacob van der Schaaf in Mexico. En een uh, goede kerst beiden. Ja, jullie ook. Dank je. Goed, en dan gaan wij deze Dit is de Nacht afsluiten... met Four Seasons in One Day. Yes, Crowded House. Four Seasons in One Day Lying in the depths of your imagination Worlds above and worlds below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 seasons in one day Sleeping on an on in One Day. Dat was uh, Crowded House. Ja, soms heb je dat gevoel. In een paar dagen tijd van sneeuw naar uh, weer dooi en weer allemaal groene blaadjes. Net alsof er zoveel seizoenen in één dag zitten. Dit was uh, Dit is de Nacht. Meer informatie eo.nl-dit is de nacht. Zometeen het Radio 1 journaal over onder andere het topraad aanpak voetbalgeweld. Dat moet allemaal niet meer. En uh, niet meer vrouwen aan het werk. Daar gaan we meer over horen, zegt Lara op Twitter.